Het is maar een raadsel hoe Balk zich in zo'n gezelschap beweegt. Ik zit daar tussen twee mensen en ik weet bij God niet wat ik tegen ze zeggen moet. Terwijl iedereen geanimeerd met zijn buren zit te praten. Waar hebben ze het in godsnaam over? Over de kinderen en de kleinkinderen. Ja. Hm. En die heb ik dus niet. Dus dat zal het wel zijn. Hallo. Frits. Je zit nog te eten? Ja, maar dat is het niet. Als het jou niet wil te missen. Ga zitten. Ga je gang. Ik zou dus kijken naar die boedelbeschrijvingen. Maar dat is wel heel veel. Wat is veel? Alleen het notarieel archief is al een paar honderd meter. En dan moet je ze dan nog uitzoeken. Mm. Hoeveel tijd zou je daarvoor nodig hebben? Zeker een paar maand. Alleen voor het uitzoeken dan. En hoeveel heb je dan? Alleen voor de 17e en 18e eeuw toch wel 50.000. 50.000? En dan zijn ze gemiddeld toch wel zo'n 20, 30 bladzijden. Dus dat is al gauw een miljoen fotokopieën. En hoe kom je aan die aantallen? Ik heb ook maar even het weeskamerarchief bekeken... Dat bestaat voornamelijk uit boedelbeschrijvingen. En daarin zitten er alleen voor de eerste tien jaar van de 18e eeuw al eh, 3000. 3000? Meesterlijk! We zouden natuurlijk een steekproef kunnen nemen. Nee, steekproef is niks. Alles of niets. Hoe lang zou je over de bewerking van 50.000 boedelbeschrijvingen doen? Dat heb ik ook uitgerekend. Hm. Mm. Mm. Uh, zo'n boedelbeschrijving bevat gemiddeld zo'n. 200 voorwerpen. Stel dat je met elk voorwerp één minuut bezig bent. Mm -hmm. Dat lijkt me weinig. Want je moet ook nog de vermogenssituatie beschrijven. Mm -hmm. Dan ben je 10 miljoen minuten bezig. Mm -hmm. Dat is ruim 150.000 uur. Mm -hmm. Dat is bijna 4000 weken. Dat is 100 jaar. Mm -hmm. Op het gemeentearchief zijn ze eraan begonnen. Daar hebben ze met 25 man in 15 jaar... 3000 boedels geklapperd. Dat is overigens wel 375 jaar. <laughs> Misschien was het ook wel 15 of 25 jaar, maar het waren geloof ik werkeloze hoofdarbeiders en die zijn natuurlijk niet zo gemotiveerd. En wat stel je nou voor? Ik zou zelf eigenlijk liever met een wat kleiner plaatje beginnen. Deze proef ik bijvoorbeeld. Waarom besp? Kom ik vandaan. En daar heb ik ook mijn doctoraal scriptie over geschreven. Goed, neem nou, deze Maar we kijken dan eerst wat dat inhoudt. Een stukje appel. Dank je. Dank je. Dat is een hele goeie. Waarom denk je dat? Een gevoel. Hm. Ik loop nog even een eindje om. Ze zeggen dat we andere koffie krijgen. Ja. Uit Tanzania. Mm -hmm. Maar is dat niet een communistisch land? Nee, dat is geen communistisch land. Oh. En je kunt van zo'n Afrikaans land niet zeggen dat het wel of niet communistisch is. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Oh ja. Maar die koffie is toch wel in handen van de staat? Ja, dat dacht ik toch ook. Die koffie is in handen van de boeren. De staat koopt ze alleen op en garandeert zo de boeren een vast inkomen. Maar het is dus toch wel politiek? Omdat alles politiek is. De koffie die u nu drinkt is ook politiek. Handelspolitiek. Oh ja. Maar waarom moeten wij die koffie dan drinken? Omdat de boeren door de koffiehandel worden uitgebuit. Die boeren zijn straatarm en die hebben geen enkel verweer. Die worden gewoon tegen elkaar uitgespeeld. In Tanzania is de staat daartussen gaan zitten. Die beschermt ze daartegen. En als die koffie daardoor nu duurder wordt... Dan betaalt u wat meer, maar dat komt dan ten goede aan de boeren en niet aan de tussenhandel. Dat zeggen ze. Maar reken maar dat dat in de zakken van die ambtenaren dat komt. Je steunt gewoon het regime. Ja, daar ben ik nou ook zo bang voor. Je steunt het regime helemaal niet, dat wordt gecontroleerd. Ja, en wie controleert dat? Dat blijft allemaal aan de strijkstok hangen. Ja, dat zegt meneer Rentjes. ook. Dan weet meneer Rentjes er dit keer geen bliksem van. Vraagt u maar aan Tjitske om u wat over te laten lezen. Oh Ja. Nou, ik schenk het niet. Dat moet een ander dan maar doen. Als mensen begonnen met zich om een ander te bekommeren... ...voor ze in hun eigen portemonnee kijken... ...dan zou de wereld er heel wat beter uitzien. Is de deur geverfd? Wat zeg je? Is de buitendeur geverfd? Ik denk het. Heb je gisteren mijn verslag gevonden? Ja... Dag Lien. Dag Maarten. Maar ik heet wel zien hoor. Wat, wat zei ik dan? Je zei Lien. Zeg ik Lien? Ja, heus. Onvergeeflijk. Dag zien. Morgen. Dag Joop. Dag zien. Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Ad. Nieuwe versie van het artikel van Rie. Meneer die inlichtingen wil over de walvisvaart. Een museum dat een tentoonstelling wil houden over bruidegomspijpen. Meneer die gegevens wil over het opbuiden van doden op planken. De mevrouw die literatuur wil over de macht Mag Magdaarten. Dag Joop. Zou jij... Die... ...brief willen bekijken. Bijen teelt. Waar moet ik daar wat over vinden? In het kaarssysteem en anders in de kast... ...onder bij teelt. Dat is in ieder geval een publicatie van het museum. Dag Maarten. Dag Dag Lien. Dag Maarten. Dag Halt. Het koning. Dag. Dag. Ik kan mijn abonnement nergens vinden en ik wou naar moeder. Heb jij hmm. dat soms nog in je zak? Um, ja je toch niet in je zak laten zitten? Nee. Ik zoek me een ongeluk. Uh, stom. Ja, hoe moet dat nou? Uh, ik, uh, Ik breng het je wel even. Ja. Ad, mag ik jouw fiets even lenen? Ik heb het abonnement van Nicolien in mijn zak laten zitten. We hebben gisteravond na de vergadering... teruggelopen over de dijk... van mijn kuis naar Hoorn. Nou, dat is zeker, een heel eind. Vier en half uur. Uh, ja, alsjeblieft. dankjewel. Heb je gezien dat Rie een nieuwe versie... van een artikel heeft gemaakt? Ik heb het gehoord. Is het wat? Ik betwijfel het... Ik ben dus zo terug. Ik ben net op weg naar je toe. Ik wil niet dat Joop nog langer in mijn kaartsysteem zit. Wat is er aan de hand? Ze zit aan de kaart omhoog en als ik zeg dat ze tapjes moet gebruiken, doet ze gewoon of de neus bloedt. Ik wil dan niet langer. Maar ze moet de codenummers toch veranderen? Toch niet zo. Ze kan toch wel naar me luisteren? Dit is toch haar kaartsysteem niet? Ze doet het om jou te helpen. Dan helpen ze me maar niet. Ik heb toch niet gevraagd om al die codenummers te veranderen en het hele systeem overhoop te gooien? Nee, dat heb ik gedaan. Daarom? Dan moet je niet mij ook nog eens voor de gevolgen laten opdraaien. Ik moet nu even weg, om straks bij je. Maar ik neem het niet. Dan ga ik naar balk. Ik ben even weg, meneer de Vries. Dank u wel, meneer. Leg me nou eens uit wat er precies aan de hand is. Kijk zelf maar. Zo heeft ze dat achtergelaten. En wat is nou precies het probleem? Kun jij er zo in werken? Als ik een kaart in wil steken, moet ik over die vriesjes heen rijken, zeker. Dat viesje dat ervoor zat, heeft ze meegenomen om het codenummer te veranderen? Ja. En als ze het nou met een pen veranderde, dan kan ze het hier doen. Ja zeg, hij wil er helemaal een bende van maken, geloof ik. En jij wilt dat ze daar een tapje zet? Dat is nog niet ideaal, maar dat is in ieder geval beter. Dan kunnen de laden tenminste dicht. Laat eens zien. En wat is daar haar bezwaar tegen? Vind ik het? Dat ze het in haar eigen systeem niet doet... Maar dit is mijn systeem, dus ik wil dat het hier gebeurt op mijn manier. En anders gebeurt het maar niet. Maar dan ben ik ook niet verantwoordelijk meer. Ik zal er met haar over praten. Als je maar niet denkt dat ik dit accepteer. Ze zal op zijn minst nog haar excuses moeten aanbieden. Je hoort het nog wel. Je hebt een aanvaring met Mia gehad. Oh, die treut met haar tapjes. <laughs> Wat is het bezwaar tegen die tapjes? Dat het veel te veel tijd kost. Moet je je voorstellen, 100 fiches, dat is 100 tapjes. Dat kost me wel een uur extra. Bovendien neemt ze niet eens zoveel tapjes. En waar moet het honderd viesjes zijn? Ik kan toch niet telkens met één viesje de trap op en neer? Zou ze daar kunnen veranderen? Om dan de hele tijd in dat zagrijnige smol zitten kijken zeker. Dank je lekker. Je kunt ook met je rug naar naartoe gaan zitten. Wat nu? Nou, als jij zegt dat ik het doen moet, dan zal ik het wel doen. Ik wil het ook wel doen. We moeten eerst nog wat over denken. Voorlopig maar niets. Mia en Joop zijn met elkaar in aanveiling gekomen. Dat heb ik gehoord. Van wie? Van Mia. Dat is geen gemakkelijker dan. Nee. De vraag is alleen hoe je dat oplost. Ja. Voor dit soort conflicten ben ik totaal ongeschikt. Maar waar ben ik wel geschikt voor hem. Mag ik even? Ja... Ik heb hier de definitieve versie van mijn lezing. Wil jij die nog fiateren? Fiateren niet, lezen wel. <laughs> Wanneer moet je hem versturen? Nou, toch wel morgen. Even kijken of ik er vandaag nog aan toe kom en anders vanavond. Ah, heel erg bedankt. Hey, graag gedaan. Rie, heb je even tijd om over je artikel te praten? Ja. Het is nu veel beter. Maar het is het nog niet. Wat je aan historische gegevens hebt gevonden is heel mooi. Je bent nou alleen onder invloed van je bronnen naar de andere kant doorgeslagen... en hebt er een aanval op de politie van gemaakt... die er plezier in zou scheppen om die arme straatmuzikanten het leven zuur te maken. Daar is het bulletin niet voor. Het zijn geen tijdschrift tegen de politie. En als het nou zo is? Maar het is niet zo. Ik heb het niet verzonnen. De politie is het verlengstuk van de maatschappij. Het zijn boerenjongens... Ze hebben natuurlijk hun rancunes. Ze zijn voor orde en tegen alles wat afwijkt. Maar ze gaan niet verder dan de zwijgende meerderheid toestaat. Ze geven uitvoering aan wat wij denken. Dat maakt hun optreden interessant. En het interessante is dat je dat in jouw gegevens kunt zien. Je stelt vast dat er in de jaren twintig een hoofdcommissaris is... die zich plotseling het lot van die mensen aantrekt... en een veel ruimhartiger beleid gaat voeren. Je schrijft dat op rekening van die man. Dat is natuurlijk ook zo... Maar die man zit daar niet toevallig, dat is een verlengstuk van de maatschappij. Dat beleid loopt parallel met een oplopende conjunctuur. Tijdens een hoogconjunctuur zijn de mensen toleranter. En dat verandert dan ook prompt weer in de crisisjaren. Dat is interessant, dat moet je laten zien. Ik zou niet weten hoe. Door een curve te tekenen van het verloop van het aantal bekeuringen en vergunningen... en van het aantal aanvragen, en die af te zetten tegen de economische conjunctuur. Je hebt toch sociaal-economische geschiedenis als bijvak gehad? Stelt dat nou voor. Dat is toch allemaal onzin? Dat ben ik natuurlijk met je eens. Maar het is in dit geval het soort onzin waar wij ons mee bezighouden. En als je die opschrijft, heb je een verdomd goed artikel. Bekijk het nog maar eens.